Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De IVD heeft voorkomen dat een Russische spion aan de slag ging bij het internationaal strafhof. Bij dat strafhof in Den Haag doen ze nu onderzoek naar oorlogsmisdaden van Rusland in de Oekraïne. De man deed zich voor als Braziliaan en moest bij aankomst in Nederland meteen weer vertrekken. Volgens de IVD gaat het om een agent van een Russische militaire inlichtingendienst. Ze willen niet zeggen hoe ze de man op het spoor zijn gekomen en op welke functie hij had gesolliciteerd. Sommige vrouwen in Nederland krijgen hun abortus niet vergoed als ze die nodig hebben. Het gaat om Oekraïnse vrouwen die gevlucht zijn, vrouwen die illegaal in het land zijn, buitenlandse studenten en expats. Een groep artsen, verpleegkundigen en activisten roept zorgminister Kuipers daarom op om dit probleem snel op te lossen. In Gelderland komen honderden zaken niet voor de politierechter door een personeelstekort. Het gaat om zaken die al dik anderhalf jaar op de plank liggen, zoals diefstal, verkeersovertredingen of het bezit van wiet. Soms worden de zaken nu geseponeerd en hoeft niemand dus meer voor de rechter te komen. Racefietsen, omafietsen en mountainbikes. Studenten werktuigbouwkunde uit Sneek zamelen allerlei fietsen in voor Oekraïnse vluchtelingen. Ze knappen ze zelf op en brengen ze vervolgens naar opvanglocaties. Oh, het ging heel soepel, leuke aardige mensen. Er zaten echt hele mooie fietsen tussen, van oud naar nieuw. Het enige was qua ketting erop zetten of uh, banden plakken. Dat kunnen we zo doen. Hè? Maar het waren wel redelijk goede fietsen. Hoor. Ze hebben nu zo'n 100 fietsen weggebracht. Het weer zonnig en een graadje of 23. Morgen eerst wat wolken, later zonnig en flink warm. Maximaal 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer is vastgelopen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer file bij roelof met 10 minuten onthoud. 20 minuten vertraging op de A10, de ringweg van Amsterdam. Bij knooppunten Nieuwmeer, 8 kilometer file. En op de A10 Noord, de buitering, een ongeluk bij Landsmeer. 8 kilometer file daar met drie kwartier vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor is er maar één rijstrook open. Omrijden kan via de A10 Oost, de A10 Zuid en verder via de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie.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 Geboren, of op een dag zo magerstraal,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 ja. ZFM op 106.9 is Zone C. en zomerhits. Yeah Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Maar zij stuurt mijn kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhaal. Dan stoort je mijn hart vol met al liefst uit Londen Van de wereld weet ik niets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 De Oh God, wat is lief.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 Left the room. You're right here and I'm missing you. net top Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Harbers van de Infrastructuur wil dat Schiphol rekening houdt... met de tergende onzekerheid bij reizigers. Volgens de minister moeten passagiers zo snel mogelijk weten... of hun vlucht doorgaat. Harbers reageert daarmee op de maatregel van Schiphol... om vluchten te schrappen om chaos op de luchthaven in de zomer te voorkomen. De AIVD zegt dat is voorkomen dat een Russisch geheim agent aan de slag komt bij het internationaal strafhof in Den Haag. De man is in april bij aankomst in Nederland de toegang geweigerd en uitgezet. De variabele energierekening bij Eneco gaat omlaag. Vanaf volgende maand betaalt een gemiddeld huishouden bij Eneco bijna 30 euro minder. De prijsverlaging is opmerkelijk. Energiebedrijf Essent kondigde onlangs aan dat de variabele tarieven juist omhoog gaan. Het weer droog en zonnig, 22 tot 26 graden.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 if the world was ending you'd come over right right if the world was ending you would come over right right i tried to imagine your reaction it didn't scare me when the earthquake happened but it really got me thinking the night we went drinking stumbled in the house And make it past the kitchen Oh, it's been a year now Think I figured out how How to think about you without it ripping my heart out And I know, you know, we know You weren't down for forever and it's fine I know, you know, we know We weren't meant for each other and it's fine But if the world was ending, you'd come over right You'd come over and you'd say the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending, you'd come over right. Sky be falling while I hold you tight. <tik> GUSTAVO LIMA tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, Met een hoofdletter zet van Zon Zee Zamvoort en Zomerrits. No sé, María cuando se quema el cuando cuando se cuando se Dolores, cuando se cuando se su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantare, siempre cantaré cuando se ima de adolesco cuando se irte mal amores cuando se inma la su vela cuando se inma la dolore cuando se ima de adolescua cuando se se inma la su vela cuando se irma la dolore baila baila baila baila baila baila baila me esta rumba taitana que yo siempre cantaré pero no Siempre pero lo no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, que solo vive enamorado. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumpa gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala marea dolores, cuando se odore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala Baila baila, cantare pero siempre cantare pero no siempre cantare esta rumba patagana yo que to siempre cantare pero no siempre cantare esta rumba patagana yo que to siempre cantare pero no siempre cantare esta rumba siempre cantare pero no siempre cantare esta rumba patagana que siempre